Drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal gesproken met een aantal westerse leiders. Tegen de Duitse bondskanselier Angela Merkel zei hij over de telefoon... dat hij snel bij haar op bezoek zal gaan. Volgens een bron vlakbij Paul Macron was het tien minuten durende gesprek... bijzonder hartelijk. Later belde Macron met de Britse premier mee. En in dat gesprek ging het onder meer over de aanstaande Brexit-onderhandelingen. In Frankrijk zijn bijna alle stemmen inmiddels geteld. En de uitslag bevestigt de eerdere prognose... Macron heeft Marine Le Pen verslagen met 66 tegen 34% procent van de stemmen. Nederland is na Amerika de grootste importeur van avocados ter wereld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2008 is de import verviervoudigd. We eten al die avocados niet zelf op. Bijna 80% procent is bestemd voor andere Europese landen, met name Duitsland en de Scandinavische landen. In de rangorde van geïmporteerde fruitsoorten staat de avocado op plek 2 na de druif. En dat is de onbetwiste aanvoerder van de lijst. ING Bank investeert nog altijd miljarden euro's in fossiele energiebedrijven. En ze heeft geen plannen om de broeikasgasuitstoot van zijn financieringen te verminderen. Die beschuldiging uit de oxfam Novib, Milieudefensie, BankTrack en Greenpeace in een gezamenlijke verklaring. Ze hebben er een klacht over ingediend. ING zegt in een reactie tegen het ANP dat de klacht voorbarig is en onnodig. De bank zegt veel aandacht te hebben voor klimaatverandering. De 82 meisjes die zijn vrijgelaten door Boko Haram zijn ontvangen door de Nigeriaanse president Buhari. Hij zei dat hij alles zal doen om hen terug te brengen in de maatschappij. De meisjes werden zaterdag vrijgelaten nadat ze drie jaar geleden met zo'n 200 anderen door de terroristische organisatie waren ontvoerd uit hun kostschool in Chibok. Nog 113 van de ontvoerde schoolmeisjes zitten vast. In ruil voor de vrijlating van deze 82 heeft Boko Haram bedongen... dat Nigeria een aantal leden van de terreurorganisatie laat gaan uit gevangenissen. Het weer. Vannacht is het bewolkt en plaatselijk valt motregen. Morgen start grijs met lokaal regen. In de loop van de dag gaat de zon schijnen en dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort.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 Ik ben niet Van ZFM. Z Everybody wants to .zfmzandvoort.nl